Middernacht zaterdag 10 februari hier in heen van Brakel met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het door de sneeuw ook vannacht in het hele land glad kan zijn op de weg. Rijkswaterstaat heeft strooiwagens en sneeuwschuivers ingezet en de meeste snelwegen en provinciale wegen zijn goed te bereiden. Maar omdat er weinig verkeer is, wordt het zout niet goed ingereden, waardoor het glad kan zijn.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 James de Priest overleed vrijdag en was 76 jaar. In de Olderzaal is een auto op een betonnen eend gereden... die vermoedelijk vanaf een viaduct op de weg was geduwd. Zangeres Marga Bult zat in de auto. Ze kwam net terug van een optreden. Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht op de provinciale rondweg van de Olderzaal. Niemand raakte gewond, de auto is beschadigd. De politie zoekt uit wie de betonnen eend op de weg heeft gegooid. In de Eredivisie heeft koploper PSV punten laten liggen... in de uitwedstrijd tegen Vitesse werd het 2-2. De club uit Arnhem kwam pas in de slotfase op gelijke hoogte. Volgens PSV-trainer-advocaat was de gelijkmaker... te wijten aan de zwakke verdediging van zijn team. Hij noemde het ondenkbaar dat je op dit niveau zulke fouten maakt. De uitslagen van de andere wedstrijden. ADO Den Haag won met 2-1 van NAC Breda. Ook Groningen won met 2-1 van RKC Waalwijk. Herakles Willem II werd 4-1 en Heerenveen-VVV werd 2-2. Het weer, vannacht bewolkt met soms wat sneeuw... vanuit het zuiden droog, dus tussen de min 5 en 0 graden. In de ochtend in de noorden nog sneeuw, later droog en zon bij 2 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Zonder bijzonder goedenacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Het mooie College Hotel waar altijd eh, op zaterdagavond iemand in een kamer tot rust mag komen. En dan eh, klop ik op de deur en dan gaan we een uur lang praten over wat hem of haar bezighoudt. Wel, deze week hebben we een zeer bijzondere eh, gast. Want zij is econoom, eh, cultuurhistoricus, schrijver, journalist. Ze heeft vele jaren in Afrika gewoond, zowel in Oeganda als eh, in Rwanda... En deze week verscheen ook haar boek Dag Afrika. En daarnaast presenteert ze ook nog mijn favoriete televisieprogramma, Buitenhof. Ik heb het over Marcia Luiten. Ze zit uh, achter de deur van Kamer 108. Ik klopt al op de deur. Oh, en de deur gaat al open. Hé. Hey. Bijzonder goede avond. Hallo. Hoe is het? Goed. Ja? ja? Je bent niet alleen, ik zie het al. Goedenavond. Hoi. Ik ben Patrick. Ik ben Jeroen. Lig je hier goed? Heelig. Ja. Uh, heb je het ook nice je zin hier in deze kamer? Ja, heel fijn. Echt ja? heel goed. Ja. Lekker warm, goed uitzicht. Ja. Um, ik zei het net al uh, op de gang. Jij presenteert mijn favoriete programma Buitenhof. Is dat zo? Ja. Nou. Hoe is dat? Nou, ik ben met de neus in de boter gevallen. Ja, ja het is echt geweldig. Kan je uitleggen waarom? Ja, om allerlei redenen. Ik bedoel, ik, die één-op-één interviews vind ik sowieso helemaal te gek om te doen. En dan krijg ik nu echt allemaal interessante mensen aan tafel. En uh, ik werk echt serieus niet om te slijmen, maar met echt een te gek team. Dus het wordt allemaal enorm voorbereid. Ik krijg alles aangereikt. Um, uh, dus het, ja, ik kan alles doen wat ik wil daar. Ja. En het is je eerste uh, televisieklus Hoe is dat om bij Buitenhof, uh, bij Buitenhof ontmaagd te worden? Ja, ik heb er zelf niet zoveel van gemerkt eigenlijk. Ik bedoel, het grappige is dat ik die camera's eigenlijk nooit zie. Dus weet je, ik heb wel. Ik doe, dit was mijn eerste ding op televisie, maar ik heb al jarenlang, weet je wel, heel veel het podiumpje op, podiumpje af, debatje hier, daar, discussie, interview. Dus. Het voelde voor mij eigenlijk, nou ja, het was, het was wel anders omdat het veel strakker is en veel meer gedoe eromheen. Ja, je kent het, weet je, met floor managers en het luistert allemaal wat nauwer. Maar in principe, gewoon met iemand aan zo'n tafel en een gesprek. Ja, dat is gewoon net als gewoon in een klein achteraf zaaltje. Wat maakt Buitenhof zo'n goed programma? Nou, het is uniek op de Nederlandse TV omdat we gewoon gesprekken kunnen voeren van een half uur en soms van een uur als dat nodig is. En uh, ja, weet je wel, die concentratie en diepgang. En uh, dat is al heel bijzonder. We doen ook onderwerpen die gewoon niet sexy zijn. En ja, dus soms is dat, vind ik dat gewoon fantastisch. Weet je, nog toen ik geen Buitenhof presenteerde en ik wist van niks. Ik was bezig met een verhaal over de instituties van de Nederlandse democratie. Weet je, zo'n heftig onderwerp. Toen keek ik naar Buitenhof en er zat daar de president van de Hoge Raad. uit te leggen hoe de benoeming van een, uh, van een raadsheer niet door was gegaan. En ik probeerde dat uit te vinden. En ik dacht, oh, 90 procent. Van de mensen die nu kijkt vindt het heel saai en ik vond het zo spannend en gaaf. En dat is gewoon de enige plek in Nederland waar ook zo'n gesprek wordt gevoerd. En natuurlijk vind ik zo'n gesprek als afgelopen zondag had ik minister Dijsselbloem. En hij was als enige bij ons, nou, fantastisch. Maar ook dat je gewoon die gesprekken kan doen die elders geen plek krijgen, vind ik ook fantastisch. En hoe spannend is het om het te doen? Ja, heel spannend. Het is wel heel spannend in de... Uh, maar ja, wat zou ik zeggen? Kijk, op het moment dat het gebeurt, uh, ben ik me daar niet meer van bewust. Want zit er gewoon één mens met wie ik een goed gesprek moet voeren. Maar het is spannend, omdat er natuurlijk zo'n... Uh, ja, het is ook een instituut. Dus uh, Ik vind het eerder spannend als ik er van, van zeg maar met een afstand naar kijk. Zoals dat jij me nu die vraag stelt. Als ik daar zit, is het gewoon een klus die ik, uh, die ik leuk vind. En kijk je ook terug? Ja, ik kijk altijd terug. Ja, ja maar dat vind ik... Ja, dat doe ik echt wel met een beetje tegenzin. Ja, waarom? Ja, het is gewoon niet leuk om naar jezelf te kijken. Dus ik kijk omdat ik denk, dat kan ik van leren. Wat zie je heren. Wat zie je dan? Ja, dan vind ik mezelf heel strak. Te strak, veel te strak. Dus dat mag echt, vind ik echt, mag echt nog een stuk losser. Maar ja, ook wel niet zo los als. Ik uh, bedoel, het, het, het, het moet ook. Dit is ook functioneel, maar het, ik vind het veel te strak en. Uh, ja, weet ik wat, ik hoor rare dingen. weet je Wat je in een zaal doet, als je in een zaal met iemand praat. En dan wil je zo iemand op zijn gemak stellen... en, en stimuleren om verder te praten. En dat doe je door bijvoorbeeld... Hm -h -h -h, ja, hm. en dat doe ik ook nog op tv. Dus dat moet er gewoon echt uit. En dat hoor, afgelopen zondag hoorde ik dat. En dan denk ik, ja, luiten dat uh, moet snel afgelopen zijn. Dat was toch een goed gesprek met de minister van Financiën? Nee, het was heel leuk. Maar ik hoor dus al dat soort kleine dingen... waarvan ik denk, nee, dat weet je wel, dat uh, moet ik gewoon nog... Ik zal het hier eens vragen, bij de, de toehoorder hier op het bed. Uh, Jeroen, wat vind jij ervan als zij uh, Buitenhof presenteert? Hoe doet ze het? Ja, ik zit altijd met uh, onze drie kinderen te kijken. En, uh, en die vinden het eigenlijk heel saai. En die vinden het hele saaie onderwerpen. Dus we kunnen eigenlijk nooit. Daar kan uitkijken. ik me best iets bij voorstellen als je met kinderen kijkt. Ja, de, de gasten die komen, zijn meestal niet. Uh, die komen niet met onderwerpen dat een jongen van negen denkt: uh, cool uh, man. <laughs> En die vindt het eigenlijk wel een beetje normaal. Dus, uh, wat vind jij ervan? Ik, ik, ik moet het altijd terugkijken. Dus met, uh, ik moet er natuurlijk even aan wennen. Dat uh, De vrouw die ik lief heb, dat ik die dan zo op, uh, op tv uh, zie. Zij vindt ik zich... vind ik ben er natuurlijk heel trots op. Ik wou zeggen. En maar... Dus maar... Ze doet het ontzettend goed. Ja. En zij vindt zichzelf heel erg strak als ze, als ze het ziet. Hoe zie jij het? Ik vind het ook nog wel, uh, ja, wel wat strak. Ja. Dus ik kan nog, kan nog wat losser. Maar ja, god voor, het eigenlijk nooit gedaan. Hè? Interviews op tv. En dan in één klap zo, in die lange interviews. En ook praktisch in het Engels. Dus. Uh, was natuurlijk ook heel spannend. En ook van tevoren, ook wel thuis. Of, en ook mopmars. Nou, uh, zit daar en uh, zet hem op. Dus hier zit een enorm trotse partner. Hier zit een hele trotse partner. Nou, hoor je dat? Heerlijk. Ja. Geweldig. Ja. Uh, is het moeilijk? Want word je direct ook... Zullen we zullen maar even gaan zitten. Word je ook direct vergeleken met Klery Polak? Is dat uh, ja, waar je tegen op moet boksen? Ja, ik geloof het wel. Terwijl ik eigenlijk de opvolger van Peter van Ingen ben, want hij was de VPRO en nee, ik ben zijn opvolger bij de VPRO. Maar inderdaad, iedereen maakt dat vergelijking met kleri. Althans op Twitter zie ik dat dan wel en zo. En uh, vind je het moeilijk? Nee. Nee hoor, soms zeggen mensen, ik mis kleren. En dan denk ik, ach ja, ik ook. Ja. Ik mis er ook soms. En, uh, nee. Ik heb er natuurlijk ook even gekeken op de website van Buitenhof... wie er morgen komt, minister uh, Edith Schippers. Uh, dan doe jij het dus niet, want jij zit lekker hier. Ga ja. je dan morgen wel kijken? Ja, niet om twaalf uur. Ik kijk altijd later. Ik vind het, met drie kinderen kan ik toch niet rustig kijken. Dan, uh, moet ik tussendoor uh, snot afvegen en uh, krentenbollen smeren. En... Dat is dus... ook belangrijk. Heel belangrijk. Nee, daarom, maar, daarom nee, kijk ik later. Nee, maar het is zo raar. Baal je niet van dat je het uh, uh, niet elke week kan doen? Want uh, zeker als je uh, uh, zegt van, oh, ik ben nog uh, uh, een beetje stijver. Dat je denkt bij jezelf, oh, ik wil het elke week doen om er veel beter in te komen. Ja, ja, ja dan het zou goed zijn om meer vlieguren te draaien. Alleen aan de andere kant, als ik het elke week zou doen, dan kun je ook bijna niks anders meer doen. Ja, want het is dan vanaf woensdag begint het een beetje. Donderdag is het fulltime. Uh, ben je vier dagen alleen maar buiten aan doen. En nou ja, nu is net uh, mijn Afrika-boek uit. Maar uh, over een jaar heb ik een deadline voor een ander boek. En, en dus ik heb ook die, die dingen die lagen er al. En die vind ik ook. Daar werk ik ook echt met veel uh, plezier en liefde aan. Dus dat zou anders in het, uh, ja, echt in het water vallen. En je andere boek gaat over Limburg, hè? Ja. Waar je vandaan komt. Hè? Ja. Uh, daar gaan we het niet over hebben. Wij gaan het vooral hebben natuurlijk over je, je boek dat afgelopen donderdag... Uh, uh, volgens mij ten doop is gehouden en in de winkels is uh, komen te liggen. Dag ja. Afrika. Ik heb daarbij een, uh, een, een plaat uitgezocht. Oké. Okay. Uh, ja, uh, en ik moet het uh, goed uitspreken. Het is, uh, zet je koptelefoon op. Hier, uh, hier ligt die. Even kijken of hij uh, al wat het doet. Ja, uh, Fusie Mazela met When You Come Back. Speciaal voor jou. Nou... This is the unknown grave, the one who died maintaining his night. His will been so strong and musically inclined. His sad melodies coming out like a smoke from the woody fire, and he sings. My boo in Africa, sing now Africa, sing loud, sing to the people, let them give us something to the world, and not just take from it, and will it ring the bells when you when come back, will beat, you beat the, the drums when you come back oh, Will you ring the bells when you come back Will you beat the drums when you come back home? Will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back Our lost African music Will turn into the music of the people Here's the people's music By the people's culture, and I'll be the one who climb up the mountain. Reaching for the top of our Africa days, while the poor woman waiting for the race of Say, Africa, say, Africa, say, say. Africa, say, say. the people's music, but the people's culture, and I'll be the one who climbs up the mountain, reaching for the top of the world the poor one woman... Ja, deze plaat rijd ik voor Marcia Luijten... die het, ja, het boek Dag Afrika uh, geschreven heeft. Die heeft lang in Rwanda en Oeganda uh, gewoond. Dus uh, ja, dat vind je allemaal terug in dit, uh, in dit boek. Wat vond je van de plaat? Mooi, mooi, een lied met, uh, met een ziel. En, en het mooie is ook dat... dat um, uh, will ring the bells when you come back. Het doet me echt meteen aan van allerlei dingen denken. Zoals hoe blij mensen zijn. Uh, zeg maar de, de hartelijkheid en hoe welkom je bent. Je bent nergens meer welkom dan als je in Afrika bij mensen terugkeert. Dat is echt zo. En dat heb ik een paar keer meegemaakt, vooral op het platteland. En dat is, nou, het is zo ontroerend en hartverwarmend. En het doet me ook denken aan... Ja, volgens mij is het een dichtregel. Die, uh, die wordt verspreid door, door Alex Klusman. En hij, dat is een dichtregel en die gaat zo. He who drank from the waters of Africa will live to return. En uh, dat, dus dat geldt meer voor mensen die uh, in Afrika zijn geweest... zullen altijd ernaar verlangen om terug te keren. Ik weet niet eens welke schrijver. Het schreef volgens mij niet, van, niet heel groot van naam. Maar het is een prachtige regel um, nou, die ik dus ook heb overgenomen. En volgens mij klopt die ook. Als ik kijk... Uh, ja. Nou, wat mij betreft, ja, ja, zeker. zeker. Wat, wat, wat mij betreft ook. Weet je, eenmaal in Afrika geweest moest ik daar uh, meerdere malen naar, naar terugkomen. Het is iets, uh, iets speciaals. Maar daarom uh, vroeg ik mij af waarom jij het boek uh, uh, Dag Afrika hebt uh, genoemd. En niet uh, Hallo Afrika. Van als je er elke keer weer terugkomt van hé, daar ben ik weer. Hm. Ja, kijk, Dag Afrika dag is zo'n goed woord. Omdat het betekent hello en het betekent goodbye. Dus um, het is Hallo Afrika, welkom op het wereldtoneel. Uh, want dat is zo'n groot verschil met toen ik daar voor het eerst kwam. Dat was in 1997 en voor het eerst ging wonen in 2001. En nu, dus dat was echt, Afrika is er. En het is ook dag Afrika, dag Afrika, vaarwel aan de witte man, wiens rol eigenlijk min of meer uh, voorlopig in elk geval is uitgespeeld. Ja, want daar gaat je boek over. Kan je voor onze luisteraar die het boek natuurlijk nog niet uh, gelezen heeft, uh, kort vertellen wat je hierin allemaal schetst? Ja, nou, weet je, het, het begint en het eindigt heel sterk met, uh, met, met, met een sterk beeld van het nieuwe Afrika. Uh, het Afrika waarin uh, de witte man niet zo heel erg een rol van betekenis meer heeft. Weet je, hij was koloniaal, hij werd hulpverlener. Zijn tropenhelm verruilde hij voor zijn afgridsbroek. En hij is eigenlijk, daarna is hij er niet in geslaagd om een derde rol uit te vinden. Namelijk die van een gelijkwaardige uh, zakenpartner. En, nou, die rol is dus wel ingenomen door China, Brazilië, uh, Indiërs. Uh, die nu echt, uh, ja, gewoon door Afrika gaan op zoek naar. Uh, grondstoffen, maar nog meer, ook investeringsmogelijkheden. Um, en dan. Uh, Gaat het boek ook heel erg over uh, wat er in het nieuwe Afrika zoal bij het oude blijft? Want we krijgen een heel goed beeld voorgespiegeld van uh, het uh, the rising continent, het opkomende continent, zoals The Economist een fout van uh, tien jaar eerder goed maakte. Toen zei het namelijk: The Lost Continent, gewoon voorgoed afgeschreven, strepen rond klaar. Um, uh, maar dat beeld, ja, uh, dat, daarin zou je bijna vergeten dat er wel toch echt gewoon de uh, bottom billion, de miljard allerarmsten, die bestaan en die leven toch echt in nog steeds stinkende armoede. En de problemen waar Afrika mee kampt, blijven voor een deel onopgelost... ondanks die hele sterke economische groei. Nou, daar gaat het allemaal over. Ja, we gaan het nog zeker dieper op in. Maar vertel eerst eens in 1997 je eerste kennismaking met Afrika. Wat heeft jou zo getroffen? Ja, het antwoord gaat helemaal niet op je vraag in. Want het, wat mij eigenlijk zo trof, is dat ik in Afrika zat en helemaal niet in Afrika zat. Het, ik was namelijk diplomaat in die tijd. En ik, ik vloog naar uh, Abidjan in voor een week. En er waren onderhandelingen over de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Dus allerlei diplomaten vlogen van over de hele wereld nadat vijf vijfster hotel in die voorkust. En wij gingen daar beslissen hoeveel geld die bank kreeg... en welk beleid landen moesten uitvoeren. En ik overdrijf niet. Ik ben die hele week één keer buiten het hotel geweest. Niet om onder een mangoboom te gaan kijken hoe het echte Afrika eruit ziet... maar ik ging naar een visrestaurant met een taxi. Dus mijn eerste keer in Afrika was schokkend omdat ik dacht... ik ben niet in Afrika geweest. Maar dat heb ik goed naar de hand ingehaald. Hoe heb je het ingehaald? Ja? <laughs> nou ja, door zoveel mogelijk uh, op, op pad te gaan. In 2001 ging ik wonen in Kigali, in Rwanda. En dat was in alle opzichten een heftig land. Ik bedoel, het is, het is adembenemend qua schoonheid. Je hebt het ook gezien, je bent ja, er ook ik ben geweest. Ja, het vorig jaar geweest, ja. Ja, het is echt adembenemend. Ja. Het land van duizend heuvels waar de mist overheen hangt. en ja. Die bergen rollen achter elkaar uit tot in het Kivu-meer. Dat ook... Gewoon echt prachtig is. En tegelijkertijd kwam ik er toen de, de genocide net zeven jaar geleden was. En dat land echt getraumatiseerd was. Dus het was getraumatiseerd qua spirit. Maar eh, ik was ook weer verbaasd eh, door eh, hoezeer dat land toen al op orde was. Dus um, uh, ik bedoel de, de monumenten de, de, van de slachtpartijen... Die waren er nog wel, maar die moest je wel echt opzoeken. Dus verder was alles glad geasfalteerd met betere wegen dan ik op alle andere landen in Afrika zou zien. Het, weet je, er was stroom, alles werkte. Ben je onlangs nog terug geweest naar Rwanda? Uh, twee jaar geleden ben ik nog. Ik ben wel vaker terug geweest en twee jaar geleden volgens mij voor het laatst. En? Ja, het is amazing. Ik bedoel. Paul Kegame is de president. Hè. Hij was in 1994 degene die de genocide stopte. Een paar jaar later werd hij ook president van het land. En nou ja, die heeft gewoon um, uh, veel meer dan om presidenten van omringende landen echt werk gemaakt van, nou ja, van ontwikkeling. Van weet je wel, uh, goede gezondheidszorg onderwijs enorm opgekrikt en ik er valt enorm veel op Kagame af te dingen als het gaat over mensenrechten en politieke onderdrukking. En democratie en, en nou dat uh, port bestaat daar niet. dictator nee. is het bijna, maar ja. Ja, maar het is nou het is een dictator Hij ja. zou misschien is het wel een verlicht dictator ja. in die zin dat hij weet dat in dat land waarin ja, 80% is Hutu en 20% is Tutsi. De Tutsi's zijn nog steeds, weet je wel, de meest machtige nu. Om daarin vrede te krijgen kan alleen maar als het op lange termijn... als iedereen een beter leven heeft. En als iedereen weet, als we elkaar weer uh, gaan afslachten... dan belanden we ook met z'n allen weer in gruwelijke armoede. Ja. Er staat een heel mooi uh, interview met Paul Kegame in, uh, in jouw boek... wat je volgens mij in 2009 had uh, uh, met hem. Um, uh, wat mij dan ook direct treft, als het gaat over Rwanda, waar wij vooral nog altijd aan denken, is nog altijd die uh, genocide. Ja. En toen ik voor drie op reis een reisprogramma bij BNN naar Rwanda ging... zei ook iedereen, waarom ga je in godsnaam daar naartoe? Want uh, het is toch het land waar uh, buren elkaar afslachten. Ja. Um, wij, uh, het, het beeld wat wij hebben uh, van Afrika... en dat schrijf je ook in het boek, krijgen wij maar niet uh, omgedraaid... Hoe komt dat? Ligt dat aan ons? Uh, uh, ligt dat aan de media? Ligt dat aan uh, uh, de Nederlanders die gewoon Afrika uh, nog altijd links laten liggen? Ja, ik denk dat het beeld nu wel behoorlijk aan het kantelen is. Naar mijn smaak ook weer te eendimensionaal. Kijk, het punt is, we hebben te lang gedacht... Afrika is een volstrekt hopeloos verloren continent. Uh, de plek waar het nooit zal gebeuren, wat het ook mogen zijn. En um, ineens zie je dan, is het een tipping point... en dan opeens verschijnen overal stukken van... Uh, ja, we moeten zaken doen, we moeten investeren in Afrika... kijk die groeieconomie, 13 15 maar uh, wat op alle twee die momenten vergeten wordt, is dat Afrika alles in één is. Afrika is zo fascinerend omdat het de grootst mogelijke tegenstellingen herbergt. Die je volgens mij, volgens mij vind je ze zo scherp bijna niet in een ander continent. Het heeft de, de groeieconomieën met 15% groei. En het heeft volstrekt hopeloze gebieden waar, als je daar rondreist. Ik denk bijvoorbeeld aan Karamoja, Hoog- in Noord-Oeganda... Uh, uh, op de grens met Soudaan. Of, uh, weet je wel, diep in de bossen in Congo. Nou, dat, ik bedoel, je kan je voorstellen dat je gewoon 300 jaar terug bent. En er is, behalve dan dat mensen toch mobieltjes hebben... is het leven er precies als honderden jaar geleden. Dus het herbergt zulke tegenstellingen Afrika. En, en dat is ook iets wat ik hoop duidelijk te maken in, in dat boek. Is het dan ook uh, het probleem dat wij als toeschouwer het niet in één hokje krijgen... omdat het zo divers is en omdat we daarom geen goede kijk op Afrika hebben? Ja, ik denk het. Wij proberen in elk geval um, ja, een hokje te maken waar het voor ons in past. En dat hokje is natuurlijk heel lang sterk gekleurd geweest... door het beeld van, uh, van de hulporganisaties. Van het hongerende uh, kind met, um, uh, van wie je de ribben kan tellen. En dat beeld is nog steeds waar. En dat beeld zal ook in de toekomst waar blijven. Want... Ja, er zijn allerlei ontwikkelingen die erop wijzen... dat, dat geweld of uh, hongersnood niet voorbij zijn in het Afrika... dat ook de rising continent is. Dus wij zijn eigenlijk uh, doorgeschoten... Van het, van het beeld van uh, uh, het, het verloren continent Afrika... naar het continent van ja, booming Afrika. Maar beide visies zijn niet correct, niet compleet. Niet als je ze eendimensionaal neemt. Ja. Ze bestaan wel naast elkaar. Met ook nog alle vormen die ertussenin zitten... Hey, ik bedoel, je hebt uh, landen die ook. Je hebt ook nog landen die heel. met echt gewoon fra fragiele staten zijn. Waar mensen voortdurend lopen met de dreiging van opnieuw conflict. Ja, weet je dat dat vraagt om. om die, die hebben heel andere dingen nodig. dan een goede economie als Zambia. Waar we vooral ons westerse bedrijfsleven naartoe moeten sturen. om daar uh, niet helemaal de boot te missen. Maar die fragiele staten, die hebben gewoon eigenlijk echt hulp nodig. Want hulp uh, kan heel erg. Zo'n conflict situatie, als die hulp goed gegeven wordt. Je conflict situatie behoorlijk stabiliseren. We hebben dat gezien in Mozambique. Dat is echt een succesverhaal van de hulp. In 92 was dat nog burgeroorlog. En nu is dat een van echt de, de, de veelbelovende economieën in Afrika. Ik was er een paar maanden geleden, twee maanden geleden. Nou, weet je, in Mozambique wordt elke dag wordt er een nieuwe schat gevonden. En het gaat echt altijd een superlatief als. Ja, de grootste steenkolenvoorraad ter wereld ligt in Mozambique. De grootste gasbel. De wereld ligt voor de kust van Mozambique. Ja, zo gaat het maar door. Nou ja, dus, en dat land is enorm gestabiliseerd door heel erg veel hulp. Uh, maar dit soort verhalen hoor je heel weinig. Uh, zeker als je dan nu naar uh, Afrika kijkt... gaat het natuurlijk over uh, Oost-Congo... waar echt uh, nog altijd uh, de verschrikkingen in de, in de jungle plaatsvinden... Over Mali natuurlijk, waar uh, nu, de, de, de, de, de Fransen nu hebben ingegrepen. Uh, ja, Tunesië is toch ook uh, Afrika, waar uh, ja. uh, uh, heel erg conflict is tussen uh, de islamisten en de seculieren. Ja. Uh, daar gaat het meestal om. Zo'n verhaal als wat jij nu vertelt, over landen waar het beter mee gaat, komen bijna niet over het voetlicht hier in Nederland. Nee, weet nee, je, dat, ja, dat, dat is toch wel een soort van het cliché van uh, goed nieuws is geen nieuws. Um, maar het dringt nu wel een beetje door. Vorige week had de een twee pagina's over Angola als de grote belofte. Nou, Angola is... Angola, ik ben dus nooit in Angola geweest. Ik vind het wel jammer. Um, maar wat ik ervan weet, lijkt dat um, het land waarin echt al die uitersten zich het, het meeste um, verenigen. En nee, ze verenigen zich helemaal niet, maar naast elkaar bestaan. Bijvoorbeeld Luanda is de duurste hoofdstad ter wereld. Ik heb gehoord, maar ik heb ook op YouTube gezien op een filmpje... dat daar Lamborghinis over de boulevard rijden. Die kunnen dan ook alleen maar over de boulevard van Luanda... want voor de rest zijn de wegen veel te slecht voor een Lamborghini. En uh, hysterisch rijke elite in Luanda. En tegelijkertijd neemt de absolute armoede op het platteland neemt toe. Nou ja, weet je dat, je kan uittekenen wat dat voor gevolgen heeft. Het, in het geweld in Angola neemt nu al bijvoorbeeld enorm toe. In Mozambique dreigt hetzelfde. Dat was zo vreedzaam sinds 92... Ik ben ook zelden in een Afrikaans land geweest waar ik niet één uh, wapen op straat heb gezien. Gewoon niet, niet één kalasjnikov, niks, geen guns. En ja, dan weet je dat het een hele vreedzame samenleving is. Ik bedoel, in Oeganda, Rwanda, Kenia. Ja, ik bedoel, je hebt het zelf gezien. Je loopt gewoon tegen de wapens aan de hele tijd, ja. toch? Ja, ja, ja, ja absoluut. Uh, het zijn uh, hele lieve mensen, vind ik altijd. Ze ja. zijn heel... Uh, open en gastvrij als je er bent. Maar soms kunnen ze, uh, uh, kunnen ze elkaar enorm veel geweld aandoen... waarvan je denkt, bij jezelf, waar komt het vandaan? Uh, maar hoe, hoe vind jij dat wij naar Afrika moeten kijken... als we het als we door jouw ogen zouden moeten zien? Ik denk dat we uh, moeten beginnen met... Uh te zien dat Afrika ontzettend zichzelf is. En dat de geschiedenis, eh, zoals die in het Westen zich heeft voltrokken... niet voor Afrika zal gelden. Dus die groeieconomieën die zoeken helemaal hun eigen weg. En dat gaat niet lijken op de westerse ontwikkeling. Dat, dus We hebben altijd geprobeerd om Afrika te vormen naar ons evenbeeld... Kijk, we hebben daar bijvoorbeeld in de jaren zestig, toen uh, uh, ze onafhankelijk werden. daarna een soort van democratie geïmplanteerd. Zijn we al eerder mee begonnen? En dan werden daar verkiezingen gehouden. En dan zeiden wij: Ja, te gek, nu is het een democratie. En door die westerse bril zag je niet hoe heel erg Afrikaans eigenlijk het spel onder macht was. Dus die democratie was het spel op de bühne. En achter de coulissen werd het echte spel onder macht gespeeld. Nou, dat was bepaald niet democratisch. Wat kunnen we daarvan leren? Nou, dat we gewoon moeten Afrika moeten begrijpen zoals het zelf is. En um, ja, dat is gewoon uh, ingewikkeld. Ik bedoel, ik heb al jaren rondgereisd, maar ik vind mezelf echt nog zeg maar, een hele bescheiden Afrika-kenner. Um, uh, als je op zoek gaat naar waar je eigen ideeën niet kloppen, kom je steeds meer achter meer details waar dingen toch echt anders lopen dan je in het Westen zou uh, volgens je westerse logica zou verwachten. Nou, dat vind ik belangrijk. Iets anders wat ik belangrijk vind is dat we... nou, eindelijk eens een keer Afrika gelijkwaardig tegemoet gaan trainen, treden. Want um, de koloniaal, die voelde zich verheven boven Afrika. Maar de hulpverlener ook. En dat superioriteitsgevoel van de witte man... dat heeft zich toch echt vertaald in een minderwaardigheidscomplex bij de zwarte. En um, daar kon hij niet uit zolang ze natuurlijk aan een hulpinfuus lagen. En je ziet nu, vind ik, in die goede economieën en die landen die allemaal olie vinden en zo... Nou, dat is eigenlijk steeds, je ziet steeds meer bitterheid over zoveel jaren van um, ongelijkwaardigheid. Je, je proeft, als ik met een Afrikaanse minister praat... dan voel ik de minachting die ze eigenlijk hebben jegens het Westen... dat ze jarenlang hebben moeten onderdrukken... en nu steken ze eigenlijk een dikke vinger op. En heb je uh, voorbeelden daarvan dat de hulpverlener... Uh, uh, uh, zich eigenlijk ja, veel te paternalistisch uh, uh, opstelde ten opzichte van de Afrikaan? Ja, nou... Um, in Oeganda um, waren wij bevriend met een hoge ambtenaar op het ministerie van Financiën. En die man die voerde steeds de onderhandelingen met alle donoren, hè, zoals al die uh, geldschieters heten. En al die donoren die kwamen er allemaal op zijn ministerie. En die hadden allemaal hun eigen verlangens ten aanzien van het bestuur in Oeganda. En elke keer weer kwam er zo'n donor en die zeiden van... ja, nee, als je onze miljoenen wil hebben, dan willen wij graag dat je dit en dat en mijn zus en mijn zoon. En uh, uiteindelijk bedachten die donoren dat het toch handiger was als je hetzelfde pakket eisen voorlegde. Weet je wel? Dat zou de ontwikkeling van het land meer helpen dan dat ze allemaal tegenstrijdige verlangens hebben. Maar die ambtenaar die zei op een gegeven moment: toen, toen we elkaar wat beter kenden, zei hij ook: van ja, kijk, over elke vier jaar komt er weer zo'n nieuwe people hier aanzetten. Die kent het land niet en die komt mij dan vertellen wat ik moet doen. Uh, en dan uh, zei hij: van nee, ik denk dan echt: uh, lul maar een ent raken. We doen het toch echt op onze manier. Schrijnend? Ja, schrijnend. Ik moest er ook op een gegeven moment wel om lachen. Dat ik dacht: God, zie je al die mannen in pakken. die allemaal hier binnenkomen lopen. en denken dat ze echt gewoon serieus. deze mensen kunnen voorschrijven hoe ze hun land moeten inrichten. Maar. Ja. Maar wat ik niet begrijp is uh, uh, jij, maar ook uh, Jeroen, jij daar op bed. Jullie hebben elkaar leren kennen in het diplomatenklasje van uh, uh, buitenlandse zaken. Nee. Het diplomatenklasje. Het, het zegt het al, weet je wel? Daar hangt een, een zeer ja, spannende sfeer omheen. Dat is altijd. Het is ja, ook uh, heel spannend. Ja, maar dit is moeilijk. Je komt er om... hele leuke mannen ah. tegen. <laughs> Uh, dat, is dan, dat is dan toch mooi. Maar je, uh, het is dan moeilijk om daarin te komen. Uh, uh, je, je zit bij uh, ja, de, de, de top van, van, van wat buitenlandse zaken uh, moet gaan worden uh, in zo'n klasje. Leer, leer je het daar dan niet? Ja, je leert daar wel heel veel. Ik vond dat klasje te gek. Ja, maar je zegt net zelf, ja, eigenlijk hebben we het 60 jaar niet goed gedaan. Uh, 60 ja. jaar lang zijn wij daar ontwikkelingssamenwerking gaan doen... Uh, vanuit onze eigen gedachtegang. He volgens mij bestaat dat diplomatenklasje ook al tientallen jaren. I hebben ze daar niet op gelet? Nou, je leert daar niet dat Afrika heel erg zijn eigen ontwikkeld pad volgt. Maar ik moet wel je even. Ik moet, ik moet eigenlijk mijn eigen uitspraak misschien relativeren. Ik denk dat heel veel hulp wel een hoop effect heeft gehad. Dat vind ik wel uh, een belangrijk punt. Want kijk, we, we slaan in Nederland vaak gemakkelijk door. He, dus zo tot, 19, nee, tot 2009 was je, als je iets lelijks over ontwikkelingssamenwerking ja. zei, dan was je echt een slecht mens. Ja. Sinds 2009 ben je nog echt gewoon een, een gestoorde wacku... als je voor ontwikkelingssamenwerking ja. bent. En allebei, het is een beetje hetzelfde als Afrika verloren continent, Afrika het opkomend continent, dat zwart-wit denken, is allebei uh, doet geen recht aan de werkelijkheid. Nee, maar ik zeg ook zeker niet dat de ontwikkelingssamenwerking uh, uh, niks gedaan heeft, zeker in In 60 jaar is er ook veel ontwikkeling geweest in, in Afrika. En... Onderwijs, gezondheidszorg heeft enorm veel te wegen. Maar het gaat vooral mij om de blik uh, op Afrika en, ja. ik, uh, en uh, diplomatenklasje. Het lijkt me toch dat je gewoon vooral uh, moet leren uh, kijken naar de rest van de wereld. En dan denk ik bij mezelf: ja, wat wordt daar dan onderwezen? Ja, ja, het is een interessante vraag. Ik heb nooit zo precies, in, zeg maar met wat ik nu weet, teruggekeken naar dat klasje, naar nou, hoe dat curriculum eruit zag. En ja, maar daar begint het. Dat... Ja, natuurlijk. Nee, en um, uh, wat ik wel denk is dat daar heel erg uh, wordt gesproken over ontwikkeling in um, uh, voorop, uh, vooraf vastgestelde ontwikkelpaden. Van dit is de route en zo zal het gaan. En uh, je ziet gewoon aan Afrika nu, Afrika Logan straft die arrogantie, want het gaat zijn eigen weg. Ik zal dat toch ook even aan je klasgenoten vragen. <laughs> -kla Hoe lang is dat geleden dat jullie daarin zaten in het diplomatenklasje? Uh, 1997. En uh, uh, wat vind jij dat, dat daar niet goed onderwezen wordt? Met de wijsheid van u, met de kennis van u, zou uh, Balkenende zeggen. Uh, hoe, hoe je dat moet doen: hulp, hulp geven. Kijk, ik ben die witte man geweest. Waar uh, Marcia het net over, over had, met, uh, met, uh, met veel ideeën. En kijk, ministers vinden dat niet zo leuk. Maar als je dan naar het platteland gaat. Naar platteland in Rwanda is of in Oeganda. En je vraagt daar aan mensen: van nou, wil je dat de, de baas hier uh, van het district dat die niet corrupt is? Wil je je eigen mening kunnen geven? Uh, je wil niet zomaar in de bak worden gegooid. Zijn, het er allemaal, zijn die mensen daar natuurlijk allemaal volledig mee eens? Dus dat, uh, ik heb daar nooit zo'n moeite mee gehad. met wat dan ook wel zeg maar westerse superioriteit wordt genoemd. Dat de gewone Afrikanen die. die die wilden dat ook, ook heel graag. Maar wat je in de diplomatenklasse niet meekrijgt, is nou, hoe je hele goede programma's daarop zet. Dus er is een verschil tussen diplomaat zijn zijn heel veel goede Nederlandse diplomaten. Maar ik vind Nederland, uh, of Nederlands Buitenlandse zaken nooit zo heel goed geweest in nou, met geld. Daar bijvoorbeeld zorgen voor gezondheidszorg, onderwijs. Dus eigenlijk lijkt dat veel meer op ondernemen. En dat gooit buitenlandse zaken vaak door elkaar. Dus dan heb je een diplomaat die komt uit Argentinië en denkt, God, leuk, ga ze naar uh, ambassade in uh, nou, Zambia. Maar dat is dan heel vaak niet iemand die weet hoe je nou, met grote bakken geld omgaat. En nou, heel, ja, hele goede effectieve uh, projecten, programma's runt of aanstuurt of, of, of controleert. En die kennis die is steeds meer afgenomen. En daar zou eigenlijk nu ook nog steeds wat aan moeten komen. Ja, dus het diplomatenklasje kan ook nog veel leren. Wat, wat kan het diplomatenklasje leren van jouw boek Dag Afrika? Oh god, ja, dat, dat vind ik aanmatigend. Dat, oh ja? Dat, ja? dat weet ik niet. Iedereen kan er wat uithalen, weet je wel, iets wat hem verrast. Of uh, ik ga niet diplomaat voorschrijven wat ze uit mijn boek moeten leren, eerlijk gezegd. Als, ja, maar je, ja, maar ja. als het een beetje een andere manier van kijken uh, helpt, dan vind ik dat al gek. Ja, maar dat is toch wel heel weinig. Ja, ik zei dat ik vind het aanmatig. Ik, ik, ik bekritiseer allemaal mensen die anderen voorschrijven wat ze wat ze, wat ze vinden. Dus dat, dat, dat nee, ga ik zelf niet doen. Om... Jij zegt zelf van onze blik naar Afrika is niet goed. Nee, dat zeg ik, we moeten kijken. Wat mij, um, ik, de eerste keer dat ik in Afrika kwam, in 1997... en um, ik was net vers uit dat klasje... en ik zat in dat hotel opgesloten, ik was echt geschokt eigenlijk. Dat zoveel mensen daar gingen beslissen over beleid... dat Afrikaanse landen moesten uitvoeren. En al die lui kwamen, we kwamen niet in Afrika. Ja. Dus ik zat niet onder die mangoboom met mensen gewoon uh, op de rode aarde, in het stof... te praten over wat nou hun dagelijkse problemen waren. Al die andere mensen deden dat ook niet. Um, uh, dus... En, en dat, dat is nog steeds heel sterk, vind ik toch, binnen uh, die echte diplomaten die op ambassades zitten. Die zitten in luchtgekoelde kantoren en die zitten daar beleid te maken achter hun computer. Maar ze komen veel te weinig, veel te weinig. Er zijn uitzonderingen, maar doorgaans komen ze veel te weinig echt in de bush en zitten ze echt onder die boom met die mensen uren te palaveren. En, en, en, en dat is wat nodig is. Ja, dat is dat toch een wijze les? Tja. Dat is toch niks aanmatigends aan? Nee, nee, dat is waar. Ik nee. wil gewoon zeggen tegen de mensen: zet de luiken open. Ja, dat is waar. Ga op pad. Ja. Nou, uh, zal ik eens wat te drinken bestellen? Want het is natuurlijk toch uh, uh, Afrika. Daar word ik dorstig van in ieder geval. Uh, Jeroen, waar kan ik jou blij mee maken? Een spaartje rood. Ik wil een, een, een, een witte Sauvignon. Oh, dat is uh, zeer goed. Um, in hoeverre uh, ben jij Afrikaan geworden in al die jaren dat je daar hebt gezeten? Dat weet ik echt niet. Je leert, wel, je leert er zelf wel heel veel van. Ja, een bijzonder goede avond. Uh, spreek met Elmar? Ja, spreek met Elmar. Elmar, ik wou graag een, een spa rood en een, uh, en een, uh, een witte Sauvignon Blanc. Ja, dat is, zo van Jan Blanc is altijd wit, denk ja. ik dan. En voor mij uh, doet hij maar een fluitje, alstublieft. Ja, natuurlijk. Kom eraan. Uh, uh... Nee, wat ik heb geleerd, ik moet meteen denken... Bijvoorbeeld, uh, Afrika doet hele goede dingen, met je. Namelijk, je leert onwaarschijnlijk relativeren. Wat ik altijd heb als ik terugkom in Nederland... Er zijn altijd een paar dingen. Dan land ik op Schiphol en dan reed ik in een auto weg... En dan was ik altijd diep onder de indruk van het ballet dat daar plaatsvindt. Weet je, al die wegen, iedereen rijdt parallel, dezelfde snelheid. Ik doe een reek met mijn auto door Oeganda heen. En dat was echt gewoon kamikaze chaos, weet je. Een chaos die ook weer zijn eigen regels kent. Dat, maar dus, dat is niet wat ik geleerd heb trouwens. Um, uh, wat ik wilde zeggen is, is dat ik, dat me opviel dat mensen zo over niets klaagden in Nederland, misschien een cliché hoor, maar in, in Afrika, in, Afrika ja. in Nederland. Als ik terugkwam oh, in Nederland, vond ik dat ze hierover niet klaagden. En um, uh, als je veel naar Afrika reist, ja, je komt mensen tegen die onder zulke moeilijke omstandigheden gewoon echt, ja, echt. Weet je, de moed erin houden. En mensen in, in, in Afrika denken heel geen oplossingen. En niet zozeer in termen van problemen. Want dan gaat de hele tijd iets kapot. Je moet altijd iets repareren of oplossen. Dus dat is een soort van second nature geworden. Een tweede natuur, dat je altijd naar oplossingen denkt. In, in Nederland lopen mensen... ja maken gewoon een, een enorm van een mug een olifant... En, wat mezelf hielp vorig jaar, wij wonen op een boot en toen had het min 20 gevroren. Het was een hele koude winternacht. En toen was uh, de waterleiding, het riool, alles was bevroren. En uh, uh, toen moest ik in een ander deel van het huis dat niet bevroren was. Daar was wel nog wat water. En moest ik in de badkamer mijn spullen gaan afwassen. En, uh, uh, nou. en dan liep ik weer met een volle tel uit de keuken, helemaal naar de andere kant naar de badkamer. En dacht ik, oh, wat vervelend dit toch? En dan zei ik altijd onmiddellijk tegen mij: Marcia. In Oeganda, op platteland, moeten vrouwen echt kilometers lopen naar een waterpomp. Dus niet zeuren. En dat hielp, en dan was ik meteen helemaal vrolijk over... dat die badkamer zo dichtbij was. Dus je hebt leren relativeren. Enorm. Ik ben alleen bang dat je dat na een paar jaar... dat dat, dat, dat effect weer een beetje afneemt. Weet je. Dus ik moet af en toe voor onderhoud terug. En waarom moet je voor onderhoud terug? Waarom wil je niet uh, weer voor een lange periode terug? Maar ik wil heel graag op reis. Maar weet je, uh, wonen in een Afrikaanse hoofdstad... Heb ik gewoon zes jaar gedaan. En, en vind, ben ik gewoon nu voorlopig even klaar mee. Want het is, het is gewoon... Een, ja, die, die steden die dus van die goede economieën... Eh, je hebt ze ook gezien. dat zijn gewoon walmende, stinkende files. Uh, waar je gewoon, als je naar de stad moet... ben je gewoon anderhalf uur sta je in de file... Um, ik vind het niet een hele inspirerende omgeving, die hoofdsteden. Wel als ik reis, als ik reis ben ik ontzettend gelukkig. Maar in die stad niet zo. En uh, ja, ik zat toch in die stad opgesloten. En uh, met uh, mijn dagelijks leven was in die stad. En dan mis ik gewoon wel Amsterdam. Ik bedoel, mijn werk is hier veel interessanter. Daar kan ik alleen maar schrijven, hier kan ik ook... Uh TV-programma's, radio... Uh, ik snap wel dat je werk hier interessanter is... maar het leven lijkt me daar veel uh, interessanter Want Wat ik, ik heb meegemaakt, wat, weet je, ja, hier in Amsterdam... Uh, alles is toch uh, uh, goed geregeld en je bent voor alles uh, verzekerd. En uh, uh, ja, uh, het zwaar. moet min 20 graden vriezen. En dan, Voordat uh, dan je een gaat... beetje avontuur hebt. Ja, ja, precies. <laughs> ja. Uh, terwijl daar heb je gewoon elke dag uh, avontuur. En uh, dat begint al als je in de file staat uh, anderhalf uur... want er gebeurt uh, uh, van alles. Ja, maar nu romantiseer je de file. Als je dat namelijk... Dat is het punt... In in het begin denk ik er ook weer zo over. In het begin vind ik het ook lekker ruiken. Weet je, al die houtkolvuurtjes, dat vind ik ook nog steeds lekker ruiken. Maar ook die, die luchtvervuiling, in a way vind ik die smel, vind ik die, vind ik die geur ook. Hoort ook voor mij echt bij dat stoffige Afrika. Maar na zes jaar uh, was ik er even klaar mee. En ik wil graag op reis. Weet je, als ik morgen naar Afrika kan, vertrek ik morgen. Maar dan kom ik ook weer over twee weken terug. En in hoeverre ben jij Afrikaan geworden daar? Want ik lees ook voorbeelden in je boek dat je uh, ja, toch ook altijd nog de blanke was. Ik bleef altijd de blanke. Ik werd wel steeds minder wit. In de, ja, dat was fantastisch. In de afgelopen twaalf nou, jaar, dat ik door Afrika reisde... toen ik aankwam, heette ik een schepsel van God. En toen noemde iemand mij. Hou op, wat is dit? Toen zei ze, nee, kijk, je bent een schepsel van God. Want jij bent wit en Jezus was wit. En Jezus was goed, dus jij bent ook goed. En uh, ik merkte dat de hele tijd. Uh, ik had overal profijt van de lieve heer. Want als ik dan bij de bank kwam, was toen een hele lange rij... in Kigali bij de bank, dan week die rij om mij voor te laten. Ja. En in het begin zei ik, nee, nee, nee, nee, ik wacht gewoon achteraan. Ik voelde me hopeloos racistisch als ik dan voorging. Uh, maar daar werden dus al die mensen in die rij zo ongelukkig van... dat ik op een gegeven moment dan maar voorging. En toen ik dus, uh, t, uh, nou de, de, toen ik verlaatst in Afrika was, twee maanden geleden... Nou, echt. Ik bedoel, ik ben er blij om. Maar het voetstuk is weg. En, en ik kan gewoon normaal mengen met Zambianen, Mozambicanen. De drank. Ja, dat wordt op de deur geklopt. Het is niet mijn kamer. Dus ik kan niet open doen. Right. Uh, maar uh, wij zijn echt van ons voetstuk gevallen? Ja. Interessant. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Komt u binnen? Dank u wel. Goedenavond. We, uh, heerlijk. Wij zijn van ons voetstuk gevallen. Ja. Hebben we het zo verknald bij de Afrikanen? Nee, nee, nee, niet verknald. Dat, uh, uh, dat is het denk ik niet. Nee, het is dat zeg maar, met die economische groei komt ook gewoon uh, trots en zelfbewustzijn. Er is gewoon een emancipatie van de Afrikaanse elite gaande. En op het platteland is dat nog heel anders. Jeroen zei het net ook al. Wat ik zei ja. over die minder 18 tegen het Westen, dat is echt. Dankjewel, echt. Dankjewel. Dat is echt op het uh, uh, in de hoofdsteden. Op het platteland um, weten ze dat de elite in de stad nog steeds niks om ze geeft. Uh, he, dus als ze een nieuwe waterpomp nodig hebben, dan krijgen ze die eerder van een witte die compassie heeft. Die gaat dat regelen. Dan uh, een bestuurder uit uh, Kampala of Kigali of Nairobi. Maar het is dus eigenlijk heerlijk dat wij van ons voedsel. Het is fantastisch. Zijn. Ja, ik vind het echt veel prettiger. Ja. Um... Waarin zijn de Chinezen veel slimmer? Proost. Proost, Ik proost met Marcia Luiten en, en met Jeroen, <lacht> uh, haar klasgenoot. Uh, wa, uh, waarin zijn de Chinezen veel slimmer? Die nu uh, ongelooflijk uh, ja, investeren in Afrika of ja. uh, grondstoffen weghalen uit Afrika. Grofkapitalisten ja, zeggen dus, mensen ja, wel. eens. je kan het op vele ja, manieren ja, Maar als je dat dan tegen een, als je dat tegen een Afrikaanse minister zegt dan zegt van uh, ja, maar ze komen toch alleen maar voor grondstoffen? Zijn het geen roofkapitalisten? Dan kijkt zo'n man je aan en die lacht je keihard uit. En die zegt dan, hebben, hebben jullie dat niet honderd jaar lang gedaan? <laughs> en dacht ik, ja, touché, dat klopt. Dat hebben wij inderdaad honderd jaar lang gedaan. Maar um, wat die Chinezen beter doen? Ze zijn gewoon helemaal zakelijk. En um, dus veel mensen zeggen, ja, maar ze praten niet over mensenrechten. Nee, dat is een ander verhaal. Maar in die zakelijkheid zijn ze, um, uh, gaan ze volstrekt gelijkwaardig met Afrikanen om. He, dus um, Afrikanen vinden het fantastisch dat ze gewoon nu een keer niet betutteld worden. Ja. Het, die, die Chinezen willen iets, ze willen grondstoffen. En er, die betalen ze voor een groot deel met infrastructuur. Dus ze leggen vierbaans asf asfalt aan en havens en spoorwegen en noem maar op. Daar hebben al die boeren ook wat aan. En dat heeft natuurlijk een groot effect gehad op die economische groei... die nu is losgetrokken. Um, ze, kopen natuurlijk, ze, ze vullen alle formulieren tien keer goed in. En dan komt er ook nog iemand met een zak geld te schuiven. Of wat een geweldig verhaal was, is dat ik laatst... Um, in Zambia zat ik op de achterbank van de auto van de vice-president van Zambia. Die wilde deeltijd de hele tijd maar interviewen, maar die man had geen tijd. Dus op een gegeven moment belde hij mij en zei die. Ja, als je me nog wil interviewen, dan, dan moet je over een uur mee... en dan kun je in mijn auto mee en dan kunnen we praten. Zeg ik, nou, fantastisch. Dus we zitten in die auto. En toen vertelde hij, ja, kijk, zei hij, die, die Chinezen... die hebben een procedure, of die hebben een machinerie... to process Africans. Dus uh, hij zei, ja, ik werd daar naar Peking gevlogen... en... Uh, daar uh, zei hij uh, in, een, in een limousine van acht meter gezet. Dwars door Peking gereden. Zei hij, they must have stopped the thousand, the hundred thousand cars. Uh, we wel 100.000 auto's uh, moeten stoppen. En toen werd hij in een hotel uh, met uitzicht op de muur gezet. En daar werd hem gevraagd wat hij fijn vond. Of hij zin had in een iPad of een iPhone of een noem maar op. Nou, dat dus, uh, is gewoon processing Africans. Afrikanen bewerken opdat ze uh, gewoon... Die Chinezen die geven op dat ze ontvangen. Uiteindelijk krijgen ze elke concessie die ze wel willen hebben, volgens mij. Omdat ze dit, dit proces zo goed beheersen. Ja, wij willen dat allemaal niet natuurlijk. Ja, dat is een hoop tegen te zeggen. Wij noemen dat smeergeld en corruptie. Dat is het natuurlijk ook. Maar ze regelen het wel in Afrika. Maar ze regelen het wel, ja. En ze creëren ook ontwikkeling in Afrika. Nee, dit is, dat is een interessant verschil. Er wordt economische groei gecreëerd. Maar ontwikkeling zijn de Chinezen niet mee bezig. En ontwikkeling ontstaat volgens mij ook nauwelijks. Want kijk, groei, dat, zie, hè, dat is gewoon... Je haalt die grondstoffen uit de grond. Koper of goud of olie. Je verkoopt die ruwe materialen en er komt heel veel cash binnen. Dat wordt snel geconsumeerd. Kijk maar naar uh, die hoofdstad van uh, Angola. Maar ontwikkeling, dat is dat je dingen gaat doen... waar mensen en geld van kan groeien... Dus iets waar de productiviteit van toeneemt. Dat je je economie diversificeert op dingen waar productiviteitsgroei in zit. Nou, dat gebeurt niet in de meeste van die groeieconomieën. Dat gebeurt nog maar in heel uh, geringe mate. Ontwikkeling is ook dat je mensen uh, beter worden opgeleid, je bevolking. En dat ze gezonder worden. Ook dat blijft ver achter nu in Rising Africa. En dan heb je nog de vraag, worden die grondstoffen wel een beetje eerlijk gedeeld? He, de opbrengst van die grondstoffen. Ja, het verdrietige antwoord is nee. De ongelijkheid wordt echt in sneltreinvaart groter. Mensen zeggen wel eens... ja, de zes groeiende, van de tien snelst groeiende economieën ter wereld... liggen er zes in Afrika. Toen ging ik wat, wat, wat, wat, wat googlen. Toen zag ik ja, de tien meest ongelijke economieën ter wereld. daarvan liggen er zeven in Afrika. Dus er is veel economische groei. En wat ik heb gezien, nog niet heel veel ontwikkeling. Mooi om over na te denken. En dat gaan we doen tijdens jouw plaat, want je hebt een mooie plaat uitgekozen. Die moeten we zeker draaien. Uh, vertel maar, wat heb je meegenomen? nou Het is Noir Désir, zo heet de band, een Franse band. En het nummer heet Levant Nous Portera. En waarom luisteren we naar? Nou ja, je vroeg mij om een plaat die, die, die voor mij verbonden was aan mijn Afrika-jaren. En deze plaat is meer dan, dan welk nummer ook verbonden aan mijn Rwanda-jaren... En um, in Rwanda maakten wij deel uit van een, uh, ja, een groep jonge, jonge mensen die... Um, uh, ja, we noemden ze altijd de crisis junkies. Dus er waren een paar journalisten als ik. Maar de meeste werkten bij um, hulporganisaties, NGO's. Maar dat waren dan mensen die echt van crisis naar crisis hopten. En Rwanda was een beetje zo aan het einde van zo'n crisismoment. En op het moment dat wij in Rwanda zaten, waren al die mensen... Bij, ze werkten vaak voor de Veren Verenigde Naties... Bij de VN. En die waren al aan het intekenen op bijvoorbeeld Irak nadat de oorlog zou zijn gevoerd in 2003. En, um, maar dat waren echt. Het waren hele leuke, inspirerende uh, mensen. Uh, ja, gewoon een beetje ruigen. En we hadden veel. veel er waren toch in het weekend veel besloot feestjes. Uh, want je kon niet echt heel uitgaan naar. Maar. Veel feestjes. En deze plaat was er altijd. Dus die doet me denken aan hele. Goede, fijne, positieve dingen. Ook al vervelende dingen die we hebben meegemaakt in Rwanda. We hebben op een gegeven moment een, een auto-ongeluk gehad. Toen we met die groep terugkwamen uit um, ja, een geweldige plek aan het Kivu-meer. Toen raakten we verzeild in een, in een, in een ongeluk. En uh, daar uh, ging een man dood, de man die we aanreden. En die plaat hoort er allemaal bij. Dus die. Uh die dekt die hele periode. Hebben jullie een man aangereden? Ja, dat, dat is een verhaal in mijn uh, Witte Geef Geld. Dat is het eerste boekje. Dat is nu net deze week trouwens digitaal verschenen ook. En dat heet Dood van een Dagloner. Dus wij reden aan het begin van de avond... het was net donker, reden wij uh, Kigali in... En in die tijd ook, maar dat gold ook nog in Oeganda... dat je nooit na het donker buiten de stad reed. Gewoon omdat het te gevaarlijk was. In de zin van gevaarlijk ook, met geiten, mensen, kinderen die de weg oversteken. Je, dit is allemaal onverlicht. Uh, en, maar we reden de stad in en toen was er een man... die in het pikdonker de weg oprende. En tegen onze auto aanrende. En met zijn hoofd... Bijna door onze vooruit ging. En hij was achteraf bleek dronken. Um, uh, maar goed, het was een gruwelijk verhaal. Want die man leefde nog een paar dagen, lag in het ziekenhuis. We hebben hem toen naar een ziekenhuis uh, uh, laten brengen. En, uh, maar het was zo heftig omdat. Uh, is, uh, je hebt bizarre, bizarre voorschriften in Afrika. En toen wij net in Afrika gingen wonen, in Rwanda. werd ons verteld. luister, een belangrijke regel is. als je betrokken raakt in een auto-ongeluk. moet je doorrijden. Dus wij dachten echt. sorry. Altijd doorrijden, werd ons gezegd. Want um, als je iemand uh, aanrijdt, dan word je als uh, bestuurder gelinst. Altijd door een woedende menigte word je gelinst. Zeker op platteland, altijd doorrijden. En naar de eerste politiepost gaan en waarschuwen. En het gebeurde ons dus. Wij zaten in die auto, we reden gewoon eens dus met een groep uh, de stad in. En uh, we reden iemand aan. En op de achterbank zat een, uh, een, een vriendin van ons... En zij had het meegemaakt, niet lang daarvoor... dat een uh, collega van haar was uh, vermoord... door een uh, woedende menigte op het platteland, na een auto-ongeluk. Dus zij flipte helemaal uit en ze riepen... rij door, rij door, want ze maken ons af. Maar wij zagen daar die man op straat liggen en zij zijn uitgestapt. En wij waren in de stad. En deze dagloner kwam van buiten de stad... Dus uh, ons is niks gebeurd, maar de vijandigheid was wel duidelijk. Wij werden onmiddellijk in een cordon omringd door allemaal Rwandese... die om ons heen gingen staan en zei, jij hebt die man aangereden. Weet je, het idee van in Nederland, van of je schuld bent of niet, doet er daar niet toe. Je bent erbij betrokken, als hij dood is, ga jij ook dood. Nou, ons is toen niks gebeurd, maar het werd een heel akelig, vervelende... hele pijnlijke geschiedenis. Ga je dan nog wel met een mooi gevoel deze plaat luisteren? Of denk je nu nou, wel aan dat verhaal? Ja, ja, Nou, deze plaat dekt, dekt die hele periode ook namelijk. Uh, al het plezier, en, je zult het horen. Het is een buitengewoon weemoedig uh, liefdesliedje. Um, met nog, waar ook nog een ander horrorverhaal aan vast zit. Oh. <laughs> Denk ik nu, maar dat, dat doen we dan wel naar de hand. Precies, uh, inderdaad. Laten we uh, gaan, gaan luisteren. Zet je koptelefoon Ja. Paar minuten. En ik wil natuurlijk toch heel even snel horen, uh, er was er nog een uh, Luguar-verhaal wat uh, aan deze plaat kleefde. Ja, dat, dat, dat, dat heeft niet zozeer met mij te maken. Maar dus de zanger van dit, van dit prachtige liedje, die heeft uh, zijn, zijn vriendin doodgeslagen. En toen werd het ook nog eens een keer een schuldig liedje, voor mijn gevoel. Maar het, het blijft een prachtig nummer. Dus deze plaat heeft vele kanten. Deze plaat heeft vele kanten. Uh, wat, uh, wat kunnen wij in Nederland leren van Afrika? Van de situatie momenteel in Nederland. Ja, de situatie om te ja, Nou, ik zou je zeggen, in Afrika is er echt heel wat schade schadefreude. Hè? Er wordt echt vet gelachen over de crisis in Europa. <lacht> ja, ik zweer het je. Daar hebben ze echt hele erge lol om. Ja, die crisis wordt ons enorm gegund. Ja. Ja, dus en, relativering kunnen wij gewoon uh, uh, leren uh, van Afrika. Nou ja, op, dus, ja, ja, de crisis ik, ook relativeren. De crisis je. dragen met verven, niet klagen. denken in oplossingen, schouders eronder. Dat is wat ik in Afrika echt fantastisch... Ik bedoel vooral mensen die echt een zwaar moeilijk leven hebben. Waar wij ons weinig bij kunnen voorstellen... Uh, nou, de verven en, en, en, en, en het positivisme waarmee zij soms gewoon, gewoon wel hun kruis dragen. Nou, dat heeft op mij altijd grote indruk gemaakt. Denk je dat Afrika meer toekomst heeft dan, uh, uh, zeg maar, West-Europa? Ja, deze, deze journalist heeft geen kristallenbol. Ik weet het echt niet. Dat hangt er helemaal van af wat wij met deze crisis doen. En, en, en tot op heden stemt het me niet echt heel erg vrolijk, moet ik je zeggen. Hè, ik bedoel, in echte oplossingen denken we niet. Maar het is allemaal, we, ja, we zijn gewoon gehinderd, weet je wel. Door uh, het electoraat dwingt je tot korte termijn oplossingen, terwijl echt lange termijn uh, planning nodig is. Maar we zullen het zien. Uh, nee, uh, jij gaat uh, hier uh, vannacht slapen in het, uh, in het hotel. Uh, morgenochtend uh, buitenhof, hoe ga je daar naar kijken? Nou ja, ik kijk inderdaad morgen, morgenavond kijk ik rustig terug, want morgen om twaalf uur zit ik dan met krentenbollen en een zakdoeken. En, um, ja, en ik vind dat heel fascinerend, want mijn collega's zijn heel goed en ik zit ook altijd echt te kijken, een beetje de kunst af te kijken van hoe doen ze dit. En uh, ik vind het heel spannend om altijd uh, te kijken, omdat ik natuurlijk die voorbereidingen goed ken. Ik weet wat, er, uh, ja, wat de bedoeling is. Is heel leuk. En wanneer ga jij weer terug uh, naar Afrika? Ja, ik weet het niet, joh. Ik, ben net, ik was net twee maanden geleden, dus uh, ik weet niet, moeten we moeten daar even moet naar Jeroen kijken hoe, hoeveel <laughs> krediet ik nog heb nog reiskrediet. Je bent eerst aan de beurt, ja? ja. Uh, en, en, want zijn er, zijn er, heb jij plekken in Afrika waar je eigenlijk uh, uh, onmiddellijk heen zou willen? Nou, weet je, dat hangt altijd enorm af van wat voor soort verhaal ik wil maken. Ik ging net naar die groeieconomieën, maar er speelt vast weer snel iets. Ik was in Mali verleden jaar, ik zou heel graag nu gaan, omdat ik het schokkend vind, hoe een land zo snel, dat is ook zo typisch voor Afrika, hoe een land zo snel totaal uh, uh, in puin kan liggen hè, qua bestuur en... Uh, nou, ik zou er graag even gaan kijken. Nou, Ik hoop dat je uh, snel weer gaat. Want dat betekent weer dat je met mooie verhalen uh, terugkomt. En die ook weer opschrijft. Uh, of in de krant, of in de tijdschrift. Of uh, vooral in een boek. Want ik uh, vond het uh, zeer leerzaam om te lezen. En in ieder geval uh, een, uh, een goede kijk op het nieuwe Afrika. Uh, Marsha Luijten, uh, dank je wel. Dank je wel voor het boek uh, Dag Afrika. Uh, gaan wij nog even naar de bar? Ja, we moeten nog even drinken, ja. Nou, in ieder geval uh, proost op <laughs> uh, het mooie continent. Proost op Afrika dan. Op Afrika.